And the trees are sweetly blooming. The wild mountain tide grows around the blue. Will he go? I see, and we all. considering <laughs> You're going to go see that. Yeah that's amazing have to come to Goedenavond lieve mensen. En zijn we dan weer met de ridderadio, oftewel het spiritueel praatluis van het zette zintuig. Ik wil natuurlijk eerst uh, Ton weer bedanken voor zijn uitzending. Ik heb wel heel hele tijd lekker zitten, uh, zitten luisteren naar hetgeen wat Jan het te vertellen had. Het is dus altijd wel fijn. je zegt, ik heb lekker op de... Uh, de, op de banken liggen, ik ben in een diepe slaap gevallen. dat is alleen maar goed. Maar dat is het teken dat het toch een rustgevende stem heeft in de ket. Maar in ieder geval, ik ben er weer het komende uurtje voor jullie. Net als donderdag zeg, om het weer te proberen, gisteren rijk hier bij je gehad, Toen was ik vanmorgen de boekjes aan het opruimen. En toen vond ik één boekje erbij, er kwamen allerlei kwalen in voor. En dat had te maken, dan wat te halen, wat je daar aan moest doen. We even, Wil had het gehad. Maar ja, ik heb heel dag op tafel gekregen. Ik zie niet, als ze misschien straks in gelopen hebben, maar helaas. Dan gaat het gewoon het feest nu door. Maar in ieder geval, leuk dat jullie er natuurlijk weer allemaal zijn. En je hebt op dit moment weer de moeite gelukkig om gezellig in het praathuis plaats te nemen. Een uurtje bij ons te zijn om te praten over bepaalde dingen. Wat ons weer het weekend allemaal gebeurd is. En wat we weer verwachten van de komende week. En dat is natuurlijk in de eerste plaats, is dat Danny. Goedenavond, lieve Dani. Welkom bij Elisabeth. Het is weer, dag lieve Elisabeth. Ook weer gezellig natuurlijk. Jou in ons midden te hebben. Dan is er Jan, die is inmiddels weer uitgefeest. Van de overwinning van zijn zoon. Nou, ik ben trots op trots van Jan. En jij zegt, hij is met springen geworden. Dat kan natuurlijk op twee manieren zijn Kan. Hoog springen zijn, het kan springen met z'n paard zijn. Maar het kan ook iets van schans springen met zijn brommer zijn. Dus laat maar even weten met wie hij... Oh ja, Greta Bontekoe, dat is Ineke. Ja. Dan zijn we vanavond weer in de dierenstemming. He? We hebben allemaal een... Uh, Elisabeth was meneer Verhooyer. En dan Ine, uh, Ineke was Greta Bontekoe. En uh, die was ook alweer meneer de raad. Ze hadden we allemaal, oh ja, en Lieve was hier. En, uh, oh ja, uh, Ton, die hadden we eerst een postdag, maar dan hadden we iemand anders daarvoor genomen. Oh ja, als ze als poënt erin zitten. In ieder geval, dat had als vorige week, maar hebben we hebben echt gelachen. Vorige week was het heel gezellig natuurlijk in het pratenhuis. En dan vooral al die fabels, fabelfiguren, als we die natuurlijk dan allemaal aannemen. Ik was meneer de aal, trouwens, ja, de wijsheid vanuit, laten we dan maar zeggen, de wijsheid die paard. Dat was in ieder geval heel gezellig vorige week. Nou, dan is er natuurlijk Krijn, paarspringen. Goed zo, Krijn, Jan, hij gaat in augustus naar de, de Brabantse kampioenschappen springen. Dan is er natuurlijk Krijn, als aller Krijn, je weet, ik noem hem altijd de Sint Petrus, van, van de, hier is de poortwachter van de ridderchat. Dus goedenavond lieve Krijn, ook fijn dat jij er weer bent. Dan onze liedenwij, Dag lieve liedenwij. Nou, geen vlaggetje erbij gedaan hè liedenwij? Nee, ik heb nog geen vlaggetje erbij gedaan. Ze dus, dus, er zitten vier vlaggen voor al die wedstrijden dat ze gespeeld hebben. Eén vlag hebben we erbij gespannen. Maar we hebben wel uh, zo gezegd als ze... Uh, morgen naar, uh, naar de finale gaan. Dan gaan we echt van de ene naar de andere gaan we dan uh, lijnen spannen. Dus dan uh, gaan we even een feestvreugde laten zien. Hoe dat we meeleven met het Nederlands zelfvertrouwen. Dan is er natuurlijk Theo. Goedenavond, lieve Theo. Fijn dat je er bent. Ik hoop dat het je gisteren allemaal lekker. Ja, ik merk wel dat je thuis bent gekomen, natuurlijk. En hoe voel je je vandaag nu? Nou, ik weet in ieder geval dat het gisteren ontzettend fijn uh, fijne dag is geweest. Ik heb er enorm van genoten. Ja, ik zat er net al te denken. Uh, wat ik, ik had Adrien. Ja, had ik Willem Bever uh, gedo gedoemd. Dus nou moet ik voor jou natuurlijk ook nog een naam zien te, zien te verzinnen. En je bent ook nog al best een handig baasje. Dan zou ik jou Ed Bever kunnen doen dan. Maar dat zien we nou nog wel. Nou, dan is er natuurlijk donderdag. Goedenavond, lieve Donner. En Tom, onze Tom natuurlijk, die is er ook weer. Ik wil natuurlijk ook de lieve groeten overbrengen naar de op opreter en het red, red En natuurlijk naar alle mensen die op dit moment naar dit programma zitten te luisteren. Een hele, hele goedenavond. Voor dit kleine uurtje wat ik even bij jullie wil zijn. En net als ik jullie vertelde, ik had gisteren een in inleiding gehad. Wat ik enorm, enorm veel plezier heb gedaan. Ik heb er al niet nood genoten. Het was heel fijn. Het was een fijne groep mensen. Allemaal even liefde voor me. Ja, dat is natuurlijk, als je om een rijke 2 gaat, dan ben je natuurlijk alweer een stuk uh, enorm in je gevoel. En ben je daardoor natuurlijk altijd uh, een, kun je zeggen, een beter mens. maar zit je toch nog een stuk uh, beter in je gevoel als voordat je er eigenlijk aan begon. Naarmate je steeds meer groeit, in je gevoel wil je natuurlijk ook op een bepaalde manier uh, uh, er meer van weten? Wil meer en meer hierop gaan? En je weet dat Rijkje 2 met de symbolen heel veel voor je kunnen betekenen. En niet alleen voor jou, maar natuurlijk ook voor je medemensen die met jou te maken hebben en waar jij de intentie hebt om Rijke naartoe te sturen. Daar vraag ik op Theo, die was gisteren ook bij mij, die heeft gisteren ook bij mij ook Rijke 2 gehad. Je is dus ook nog proficiat, eh, lieve Theo. En daarvan vraag ik ook al, heb je de nacht doorgebracht? Theo zegt: ik was blij met mijn inleiding. Ja, als op zo'n dag gebeurt er natuurlijk eh, van alles. En dan ben je toch altijd een beetje timide. Je had toch een bepaald gevoel eh, bij je open. En als je dan naar nou de hand huis gaat, en je bent gewoon met je eigen bezig, dan voel je nadien toch dat gevoel nog wat je toen binnenkreeg. Tijdens de inwijding, zo heb ik het tenminste ervaren, dan krijg je krijgt dus een bepaald gevoel naar me binnen en dat gevoel is eigenlijk door het weggegaan. Dus dat is, dat is natuurlijk ontzettend fijn. Krijg zegt, mooi en ik heb er vorige week ook een gehad. Dus neem ik aan dat jij vorige week ook iemand hebt ingewijd of ben jezelf, of wat, heb, wat is er gebeurd? Dat begrijp ik eigenlijk even zo nog niet. Dus dat is, uh, maar dat is natuurlijk ontzettend mooi, ook intens om daarvan te genieten. Dan is het natuurlijk met, uh, met de groep. Het was natuurlijk ook een fijne groep, twee mannen met twee vrouwen. Nou, kon erg mooi, heel erg op elkaar afgestemd. Heel, heel veel uh, gemeen met elkaar, zonder dat ze elkaar kenden. Oh, Je hebt ook Rijke 2 oh, ja. Nou, dus dat is veel gemeen met elkaar. En ja, dat is dan toch uh, een heel bijzonder iets. Nou, 8 augustus heb ik 5 Rijke 1 inleidingen. En dan heb ik uh, begin september weer 3 Rijke 1 inleidingen. En dat is eigenlijk allemaal voortgevloeid uit de cursus die ik gegeven heb. Mensen die toch al Rijke hadden, maar het nou toch liever Rijke verder bij mij wilden volgen. En die rijk één is allemaal nieuwe zuste die het gewoon vinden fijn om willen om rijke te gaan doen. Nou, Dan ben ik natuurlijk trots op dat ik een rijkemaaster mag zijn. Want uiteindelijk rijkimaaster kies je altijd zelf. Alleen vanmorgen had ik hoofdpijn, misselijk hoge bloeddruk, en schaamde me over, zoals ik het noem, mijn emotionele incontinentie. Maar dat is weer weg. Kijk, dan moet je je niet verschamen, Theo. Ik wil daar toch eens even over heen. Als een mens geëmotioneerd een mens raakt door bepaalde dingen, en je voelt het zo, is het juist goed om die emoties te laten gaan. Ik heb tot mijn 43ste jaar nooit gehaald. En als ik wilde, want ik dus altijd de sterkste zijn van het gezin, en ik mocht nooit huilen. En toen ik op een bang mijn, mijn wel begon te huilen, toen heb ik gehuild, gehuild, gehuild. En als mensen mij, uh, als mij iets raakten, dan huilde ik. Als ik vroeger een mooie film zag, voor die tijd, dan voelde ik wel de krop in mijn keel komen, maar ik had echt, uh, uh, ik wilde nu, nou, vroeger kon ik niet huilen, omdat ik thuis in mijn gezin de sterkste moest zijn. Hey, mijn moeder kreeg ze, uh, van mijn vader verslagen en ik handicap. Hey, ook. En ik uh, trok daar ook op partij voor, dus mijn moeder haalde hele nachten, maar ik haalde nooit. Ik haalde wel s'avonds alleen in bed, maar nooit aan iemand dat zag. En toen ik mijn at verkeerde kreeg en trouwde, toen uh, die had echt zoiets als als ik keer iets was en ik raakte geëmotioneerd. En dan zegt hij, moest je bijna janken? zei hij dan tegen mij. En dan had ik. Uh, dus zei ik, nee, ik wil niet huilen, ik wil niet huilen. Tot ik kwam een bepaald moment iemand leren kennen. En die had vertrouwen in mij zonder dat die persoon mij kende. Zonder dat die persoon mij kende. Had die, eh... Uh, ja, zet jij het tegen je zeggen, ik moet ook altijd de sterkste zijn... En, die, en dat helpt mij, maakte mij zo emotioneel. Maar dan kom ik dadelijk wel even terug op Jan. Dus toen, en dat maakte mij zo, dat raakte mij zo diep van binnen, dat iemand mij vertrouwde zonder dat die persoon mij kende, ondanks dat er heel veel onwaarheden over mij verteld waren, en die, hij, hij wilde eerst mijn verhaal horen, en dat maakte zo'n emotie bij mij los, dat ik spontaan begon te huilen. En toen zei ik, oei, ik mag niet huilen van altijd. En toen zei je, als jij wil huilen, bij mij mag jij altijd huilen. En dan, toen ben ik ook helemaal losgekomen en zijn mijn emoties en de vrije loop gekomen. Daarom zeg ik ook altijd, als mensen zijn. En dat is juist wat ik, uh, uh, ja dat vind ik ook altijd, dat vind ik ook altijd, is dus ook wat ik in jou voel je dit zegt. Dat is ook zo, kijk, en als er mensen bij mij zijn. En... Die, en ik voel dat ze emoties krijgen, dus ik had, laat ze maar gaan. Je hoeft je voor je tranen niet te schamen. want vergeet één ding niet, door de tranen die uit je komen, is ook weer verlies, van opgeslagen pijnen, verdriet, frustraties, euh, kwetsures, dus wat je ook mogen noemen. Uh, wat je, je ook mogen noemen, al die tranen die gaan komen, het maakt heel veel, maak, oh, dan word je vrij van Wat Want tranen zijn toch op de kop verdriet, wat eruit komt. En zo hoor ik ook wel van mensen, en ik wil dat er ook mensen zijn, die op dit moment op de chat zitten, die mij dan wel eens dat vragen, waarom moet ik nou de laatste tijd zoveel huilen? Ik heb helemaal, er gebeurt helemaal niks, dat ik zoveel moet huilen. En toch in het minste, geringste, begin ik te huilen. En dan zeg ik, dat is gewoon goed. Want dan is het teken dat die emoties los beginnen te komen. Ze moeten ook niet bij je vast blijven zitten. Want als je die emoties vast blijven zitten, maak je je alleen maar zelf ziek. He, dat is gewoon zo. De emoties moeten loskomen. Ik heb dat vroeger ook nooit aangedacht. En ik weet nog goed. Maar nou voor Rijke 1 wel, lieve wij. Op het moment dat je Rijke 1 wil doen, ik ga dan even op die vraag van niet als je rijke 1 wil doen, als je dat voelt zo, dan, uh, dan, ben, je er, dan ben je er klaar voor. En rijke 2, ja, dat is iets Theo we al een paar maanden geleden wilde hij al rijke 2. En toen op een of andere manier was er toch iedere keer dat er wat was. En op het moment dat je dan ingeduid wordt, dan ben je er ook klaar voor. Dan ben je er klaar voor. Anders doe je dat toch. Dat. dat uh, ja, dat voel je altijd zelf, iedereen mensen mens Krijn zegt, dat voel je altijd zelf. Er kan niemand tegen jou zeggen, ik moet je doen of... Nee. Dat kun je, dat, dat is gewoon zo want dan ben je daar gewoon klaar voor. Nou, maar wat is er dan, dus ik wil nog even, maar vroeger zag ik dat ook niet zo. Ik dacht altijd maar, je moet je emoties voor je houden. En toen weet ik nog goed, toen Amita, uh, toen dan am dat gebeurde in de relatie met, met Anita en de ex-man. dat hij dan zijn nodige verlies had moeten worden anderen, En hij eh, ging dan de haar en de kinderen weg. Dat als Femke, die eh, kon je merken, hoor, als Anita haar s'nachts ook altijd huilen in bed. Maar overdag, als, als Anita dan heel veel zat te huilen, dan zaten ze alle Anita te troosten. He, van mom, je moet niet huilen mom, je moet niet huilen mom. Maar toen was ze nog maar een jaar of drie. Je moet niet huilen, man. En toen weet ik wel, toen zou ze dan naar mij komen en zei ze, Sorita, maar, dus Femke komt nou het weekend naar jou toe, naar België. Probeer eens dus uh, met haar te praten en kijk eens of zo, je, ze niet anders huilen kan krijgen. En, uh, nou, ze was dan bij mij. en op een gegeven moment, toen zat ze, hij heeft ze niet vermoedelijk tegen haar gezegd: nou, als je nou ergens mee zit, Femke, dan kan je het gewoon Uh, dat -dus, uh, is mijn, heeft ze misschien als je naar mijn oma bent, en dan kun je best dus met oma over dingen praten. Nou, op een gegeven moment zat ze, ik vergeet het niet meer, ze zat op het potje op in het toilet. En ik zat zo, nou, ik zat op de bril zo naast haar, naast te kijken. En ze zei, steen, ik haal toch niet. <laughs> ik haal toch niet, zei, steen, maar in één keer. Ik zie ja, met je hoeft helemaal niet haar, schatje. Ik zie maar oma, die gaat jou verhaal." Toen oma een klein meisje was, vertelde ik tegen haar. Toen was, de overgroot -oma, was ze overgrootoma, want ze noemde zij mijn moeder altijd. Toen was ze overgrootoma en de overgrootopa, die overgrootopa, was altijd heel boos op de overgrootoma. En dan en dat vond die oma heel erg en dan haalde ze altijd. En dan wilde ik altijd, mijn, mijn overgrootoma, dat is mijn mama, tegen die altijd troost en zei, kom maar mama, haal maar niet. En dan deed ik altijd mijn moeder het thee zetten en mijn moeder troosten. En ik mijn moeder aan hangen. En mijn moeder maar troosten. En mama, je hebt de hoogst nog. En weet je, altijd, uh, lieve woorden, dingen mijn moeder, om haar gerust uh, te stellen dat ze niet moest huilen. Ik zeg, maar als ik dan naar bed toe ging, zei ik tegen Femke En dan lag ik alleen in bed. En dan ging ik altijd huilen. Want dan wilde niet dat mijn mama dat hoorde. Of zag. En ik wilde voor haar altijd sterk zijn. Want ik keek ze me aan en zei ze: Ja, oma, zegt ze, dat doe ik ook. Want mama haalt heel veel. En dan ga ik ook allemaal, allemaal lief doen tegen oma. Maar als ik in een bedje lig, dan ga ik ook altijd heel erg huilen, omdat papa niet meer bij ons is. En omdat ze gehaald. Nou, toen heb ik ze gewoon lekker stevig vastgepakt. Ik kan er nu nog geëmotioneerd raken. Zullen jullie misschien ook horen aan de stem. Dan heb ze lekker tegen hem aangepakt dus ik liep lieve schatje, maar bij oma mag je altijd huilen. En als je nou totaal in je bedje ligt, en je moet heel erg huilen, dan moet je maar even aan oma denken. Oma, die voelt dan dat jij op dat moment huilt, de oma jouw rijtje sturen en dan eh, doet hij samen, samen met jou huilen. Nou, het kind was heel opgelucht dat ze dat aan mij kwijt had gekund. Nou, en dat is natuurlijk iets wat geweldig is, en daarvoor was mensen bij jou kunnen huilen en weer emoties kunnen laten gaan nou, bij jou, dan, dan, dan vind ik dat eigenlijk een, een, een compliment voor de persoon, want dat betekent dat de persoon bij jou in zichzelf kan zijn. Het is daarom um, uh, Theo, op het moment dat jij, um, dat jij emoties hebt die toch zitten, dan... En je kunt ze durven laten gaan. Als ik daar buiten ben, voel ik me juist blij voor mezelf, maar ook voor jou, dat je dat durft, dat je dat kunt. Kijk, en toen ik helemaal. Nauw... je, in je raakt daar niet uitgehaald. Kijk, dus er zat toch heel veel verdriet. En dat is altijd verdriet, dat je, kijk, je maakt in je leven, kun je dingen meemaken die heel verdrietig zijn. Maar dat je gewoon daar niet aan toe komt. Je ziet het ook heel vaak bij mensen. Ga maar eens om je heen kijken. En misschien herkennen jullie het ook een beetje bij jezelf. Uh, bij jezelf. Uh, als mensen... Uh, zeg maar de, de, de sterkste van het gezin zijn, als er komt iemand te overlijden, dan zijn ze zo bezig met alles te regelen en voor heel de familie tot troost te zijn, dat ze niet aan hun eigen houdproces komen. En dan op een bepaald moment, dan is iedereen uh, na maanden, zijn die allemaal uh, alweer aan het opknappen en we gaan alweer normaal met de situatie om, en jij uh, bent dan één keer Bent dan, um, valt dan in dat gat. Want niemand heeft jou dan nog nodig, want iedereen kan weer, zijn leven weer opgepakt, hebben het draai weer gevonden, en op dat moment val jij in je in je gat. Toen iedereen je nodig had, toen je iedereen nodig had, toen was dat, toen je iedereen nodig had, toen was dat, eh, uh, was dat? Uh, had je dat niet? Maar nou hebben ze jouw meer nodig en dan kom jij in één keer toe aan jouw verdriet. En dan zie je vaak dat die mensen heel diep gaan en heel, heel depressief, depressief daardoor kunnen worden. Want dan al dat kon omdat ze toen zoveel andere dingen kregen. Uh, toen ze, toen ze nodig waren. Dus dat is natuurlijk altijd wel heel belangrijk. zegt, ik vind het heerlijk om mensen in te wijden in Rijken, omdat mensen de intentie hebben om aan zichzelf te werken. Nou, hoe ben ik eigenlijk tot Rijken gekomen? Ik had iemand, die persoon waar ik dan bij uit moest huilen, die de schoonvader, die was naast. Die en die, en die persoon wist dat ik al kaars voor iedereen brandde en dat het voor iedereen klaar stond. Die zei, die, waarom ga je een in Dat zou net iets voor jou zijn. Ik zeg, wat is dat dan? Dat ik nooit verhoor. Maar toen ben ik naar, zo, naar die man toe geweest om te, te informeren wat mijn reikje inhoudt. Hij heeft natuurlijk een reikje behandeling gegeven, maar dat deed helemaal niks bij me. En toen had ik toch maar besloten om toch maar die reikje te gaan doen. En toen ik die reikje ging doen, toen weet ik nog wel na mijn tweede inleiding... Toen kwam, begon ik in één keer te huilen. En toen kwam alles los. En toen heb ik die dag daar alles uitgegooid. Hoe ik me voelde als kind. Hoe ik me voelde heb. Um, uh, hoe dat bij ons thuis ging. Hoe ik uh, omgegaan ben dat ik een gehandicapte kroon had. Hoe ik uh, met andere dingen omgegaan ben. En toen. En ik, waar waren met drie, drie zussen toen? En die andere twee zei ik ook: Ja, dat heb ik nou niet hoor, zei ik. Nou, dat heb ik nou niet, wat zij heeft. Maar het mooiste was, als ik voor die rijk inwijding mijn, ik iets gezegd zou hebben, en mensen zouden dan die uitlating hebben, van wat zij nou heeft, dat heb ik niet, dan was ik gelijk geklapt. En dan had ik gewoon niks meer gezegd, want ik wilde nooit, niemand mocht nooit niks van mij weten. He, ik heb hier al met jullie al meer over gehad, ik was heel erg uh, afgesloten, ik liet niemand toe. Niet in mijn gevoel, zelfs niemand mocht bij mij binnen. Letterlijk en figuurlijk mocht niemand bij mij persoonlijk binnenkomen, maar ook niet in mijn huis binnenkomen. Dat mocht gewoon niet. Dat was van mij. Dat was heilig. En dan ook niemand mocht daar in, uh, in komen. Dus zo gauw een vreemd iemand kwam bij mij, had ik altijd, op de mat, niet verre, of voor de deur. En dan maar vertellen wat je moet zeggen, maar niet. Kom maar gezellig binnen en ga maar gezellig zitten. Mijn liefste schat, dat had ik niet. En, maar doordat ik de tweede inleiding al had gehad, bepaalde mij helemaal niet wat dat mens zei. Want ik zei, het moest eruit, het moest er gewoon heel wel uit. En, nou, toen ben ik helemaal vrij gekomen. Nou, de eerste smaders kwam ik op het bedrijf, want ik had toen mijn eigen bedrijf nog, mijn personeel allemaal om me heen. En uh, hoe is het gegaan en uh, iedereen, de een had hoofdpijn en de ander had pijn aan de pols en ander. Ik ze allemaal rijke gegeven. Nou, en op dat moment, jullie zei ook praten door de brievenbus. Ja, zoiets. Ja, dat kan. Iedere keer zei, ik je ik ik had al met hypnotherapie gewerkt. Nou, en toen is het er bij mij uitgekomen. En toen wist ik gewoon wat Reiki voor mij betekend had. En dat is uiteindelijk mijn drijfseer geworden. Mijn drijfseer geworden om Reiki Maas te worden. Niet voor het geld, want ik vraag tien keer bijna niks voor een inleiding. Uh, maar. Gewoon omdat ik uh, zo graag mensen die datzelfde gevoel wilden laten ervaren, wat ik had mogen ervaren met mijn uh, Rijk, uh, wat rijkje voor mij gedaan had. Ik zou het liefst op de hoek van de straat zijn gaan staan met een toverstokje en iedereen aan wilde raken en willen zeggen, oh je moet eens weten wat dat voor je betekent. Maar dan ging het kostplaatje natuurlijk meespelen. Ik betaalde voor mijn Rijkje 1 toen 375 gulden. En toen vroeg die rijkimaas maast 1200 gulden voor Rijkje 2. Nou, dat kon ik niet betalen. En dat had ik er ook niet voor over. Tot ik op een gegeven moment op een beurs kwam. En toen zat daar een, een, een, een vrouw, een medium, die zat te tekenen. En toen was een tekening aan het maken. En dat was een heel mooi spirituele tekening. En daar stond bij... Ik ben er klaar voor om de leider te worden van de liefde. Stond erop. En uh, ze zat te tekenen, ging erbij, ik ging erbij, ze was nieuwsgierig. En ze uh, zat te tekenen, stond bij, ik ben er klaar voor om de leider te worden van de liefde. En toen zei ze: Deze tekening heb ik voor jou moeten maken. En toen zegt ze: ze, ze zeg, Wat doe jij met Rijkie? zei ze. Ze zei: Want je weet, Rijkie is uiteindelijk liefde in Ik zei: Nou, ik heb reiki 1. Waarom ga je geen reiki 2 doen? zegt ze. Ik zei, nou, ik zeg, omdat dat veel te duur is. En toen zei ze tegen mij van, nou, euh, nou, nou weet ik niet of het 150 gulden was of 250 gulden, weet ik niet, nou klopt, 250. Dus zei ze, nou, ik doe in de inwijding van 250 gulden. Toen zei ik, dan mag jij mijn Rijkje-maaster worden, voor Rijke 2, want ik wil wel graag rijk, want ik was het al drie jaar tussen zat. Nou, met haar een maak en zei mijn Rijke 2. Maar, Dus ik was in, in België woning ik toen, en toen waren er allemaal vriendinnen, had ik, en die wilden ook graag rijken doen. En toen had ik mijn huis beschikbaar uh, gesteld, en toen kwamen er drie mensen, twee of vier mensen, kwamen toen bij mij in huis, en, en dan Ellie, Rijke mensen kwam hun inleiden, en ik deed dat ik dat als gastvrouw voor het worden. En daarvoor kreeg ik dan de, ma de master een uh, uh, um, rijken 3a, kreeg ik toen, uh, daarvoor als dankjewel voor dat eten. Nou, en toen zei ze, nou, ik heb binnenkort master en dan mag jij, ga ik jou inwijden als master en dat kost je helemaal niks, want ik vind het een eer, zegt ze, om jou in te mogen wijden als master. Want als ik zie wat jouw spirit wil, wat betekent voor mensen. Hoe jij met mensen omgaat, vind ik het een eer om jou in te mogen wijden, dat ik dat mag. Zegt ze, ik ben nog lang zo ver niet als dat jij bent. En dus ik heb mijn master voor niks gekregen. Maar ik was ook al meteen een Heiki master, Ik voelde dat ook. Ik ben ook meteen kwam er heel veel mensen op mijn werk. Ik heb er heel veel mensen ingewerkt in de Heiki. Als eerste ook mijn kinderen natuurlijk. Anita, Anita dat. Maar niet 1 en 2. Wilfred en Erika hebben helemaal de Masterinleiding. Want Erika woonde toen bij mij. Dus die had, maakte al die inleidingen mee van al die mensen. Dus, en zo, maar nu is het lange tijd op een... Op een um, een pitje geweest, en nu in één keer komen de mensen weer vanzelf op mijn weg. Ja. En dan, en kijk, en dan zeg ik gewoon: het is wel zo ontzettend. Uh, Mooi en ik werk ook met Ingrid, ik ook Rijkje Maas, dat krijg ik in, ook Rijk, ook Rijkje Maas. Dus je weet allemaal wat Rijk kan betekenen voor mensen en hoe het, wat het kan zijn. En dan zeg je toch op mijn beurt van, het is gewoon een hele mooie energie die je niet kan benoemen. Ik kan hem niet benoemen. Ik zie dat Ingrid inmiddels ook binnengekomen is, Goedenavond, die Ingrid. Ook fijn dat jij weer even bij ons wil zijn. En je kunt het niet vernieuwen. Nou, we hebben met de groep afgesproken dat ze ons rijk sturen. En ik heb het idee dat op dit moment iemand rijk aan het stuur is. Want mijn handen gloeien enorm. En ik krijg een heel warm gezicht. Maar dat heb ik natuurlijk ook als ik over rijken spreek. Want dan begin ik gelijk helemaal te gloeien. En dan... Daar komt het er helemaal uit. en Ik weet ook, ik heb al verschillende mensen die heel ziek waren, een rijke gegeven vanuit mijn eigen intentie. Maar ik zou er nooit meer praktijk van maken om een rijke te sturen naar mensen. En dan doe ik liever mensen inwijden, dat er steeds meer mensen zijn die dat kunnen, om met een liefdevolle manier naar andere mensen rijk te kunnen geven. Ja, net als mijn dochter, die als Esther, raak je dan een bel ze op en uh, niet stuur me eens even, raak Anita doet dat gewoon, het helpt natuurlijk ook. En dat zijn gewoon allemaal dingen, die uh, dat het gewoon heel erg mooi is als je ermee in aanraking bent geweest. En dat is gewoon iets van. Maar net als die de straks vroeg. Wanneer ben je er eigenlijk aan toe, dan denk ik, uiteindelijk zouden ze het gewoon iedereen in moeten wijden. Iedereen zou eigenlijk op standaard ingewijd moeten worden in de Rijk. Dat is, is, is gewoon, ik weet nog, gisteren was dingen bij mij, Je heet die. Uh, René, en die zei al, ja ik heb Rijk die één helemaal alleen gedaan bij jou. Dat wist ik al niet meer. Hij ziet, wat de luxe, zijn die, uh, die andere twee dames, want die hebben het in Haarlem gedaan. Met ik weet niet of mensen bij elkaar. En dat is een soort fabriek. Waar zal een ander lopende band ingewijd worden. En dat vind ik wel, als, je, als jij als rijkinaas het gewoon op jouw eigen manier doet, in jouw eigen tijd, in je eigen locatie, dan kun je daar veel meer uh, aandacht aan besteden aan de mensen. En veel uh, intenser met mensen daarover... Uh, over, uh, daar ben je meer betrokken bij die Ik heb ook wel eens de Rijking Maas inleiding heb ik ook een paar keer in de Merelse Dreef gedaan. In, in, in, in, in, in, in de, ik heb het wel eens gedaan, ook in het klooster in de Merelse Dreef. had ik uh, klooster gehuurd. En, en dan achter het altaar alt, alt, alt, deed ik dan de Maas in Ik heb ook wel eens kloosterhuur in in, uh, in, uh, in Oosterhout. Dan ging ik in het klooster om de... Krijs dat wil ik je zeggen, ik je hebt zeker niet, nee, die klopt helemaal. Ja. En dan heb, in het klooster heb ik het gedaan. Ik heb het ook wel eens in de tuin gedaan, want ik weet niet of jullie de Meersel-Dreep kennen. Dat is, uh, dat is een soort tuin met Maria-beeld en zo, een soort uh, loerdes in het plein. En dan uh, heb ik ook wel eens mensen daar in de tuin ingewijd. He, dat had, uh, toevallig mensen uit Amsterdam, die heb ik daar ingewijd. En ja, dat is gewoon leuk. Ik zoek altijd iets zoals een maas Dat heeft wel iets, vind ik. Dan moet je dat wel in een klein kapelletje doen of in, in een ding. Dat vind ik. Zo'n Maas-inleiding. Nou, Krijze zegt: Ik ben tot Maas in de Maria-god in de Middellandse Ja, Het is een Maria-god die is gewoon mooi. Ja. Die, die leent zich daar heel goed voor. Maar ik doe dat ook altijd, altijd ergens uh, waar, uh, waar, uh, ja, dat is even iets plechtigs, hè. En dan kun je daarna ook lekker eten. Ja, die Maria-grot, daarachter, daar heb je zo'n ruimte, en daar kun je dan zitten, hè, en daar kun je dan die maastreinwijding doen. En vaak moet je echt op... Gis, kom ook binnen. Kijk, dan ze ja Maria, helpt mij ook al. Ja, als je daar gewoon intens in, uh, in, in, in, in vertrouwen in hebt, dan, dan hel uh, helpt ze jou gewoon door, door ook weer om andere mensen te helpen. Nou, Gis, kom altijd even knuffelen, dat weten jullie. Ik heb ook wel eens bij de Merelse Dreef, uh, bij die paters heb ik ook wel eens ruimte gehuurd, nou, en dan ging ik daarna, in dat, uh, waar je zondags ook uh, koffie door de week ook kan brengen, dan ging ik daar eten hè, met de mensen. En in, in, in, toen ik het in Oostraal deed in het klooster, dan ging ik s'avonds aan met de Griek, dat gingen we daar eten. Dat was wel leuk als je die foto's allemaal weer eens uh, terug, terug uh, ziet. Dat is altijd leuk natuurlijk. Of op een bepaald moment weet je dat gewoon niet meer. Ja, het is ontzettend mooie krijg. Het is gewoon zo. Ik zeg ook altijd mensen komen vanzelf op je weg. Ik, ik heb er ook altijd, kijk zo op zo'n riddertje, kan ik daar gerust iets over zeggen. Maar ik vind altijd, ik heb er altijd zo'n moeite mee. Net op op mijn, mijn cursusavonden, heb ik het er eigenlijk helemaal niet over gehad. Maar ik had natuurlijk in mijn, in mijn cursusruimte, heb ik mijn, uh, mijn certificaten hangen van rijk 1, rijk 2, maar, uh, uh, rijke 3 en Master. Dus dan vroegen die dames aan mij, "Probeer oh, ben je rijke Master Nelly? Ik zeg ja, goh, zou jij dan ons voor rijke 2 willen rijden? Ja, nou dat komt goed uit, want Theo, Theo die wil ook rijken, twee. Nou, en toen kom ik in contact met René, en die belde mij op, en die een bij een mailtje, en dan ben ik thuis geweest, en, zegt, en, en toen ben ik weggegaan, en toen kreeg ik de week erop een mailtje, gewoon, nee, die ik wil graag bij jou rijken, twee doen. Nou, dus dat kwam gewoon allemaal in één keer goed uit, natuurlijk. Maar ik vind toch altijd mensen... Als jullie uh, in een eh. Uh... Nee, nu komt mijn moeder ook op mijn weg. Dus jij ja, geen wat jij je moeder gevraagd hebt. Vragen. Ik weet niet dan. Ik weet niet. Ik, ik weet niet wat ik wat het verantwoord dat ik over jouw moeder. Ja, Hanneke en Mila, dat zijn zulke schatten van vrouwen. Ik heb zo'n geweldige groep gehad van mensen vorige keer, toen ik de cursus heb mogen geven, dat was één woord liefde. Daar waren tien vreemde mensen bij elkaar en dat was één, één, één blok liefde was dat. Dat is wel zo ontzettend fijn gegaan. En hun ook met z'n tweeën, dat is ook één en dan de dochter, die heeft Rijk die 2 nog niet. En nou hadden hun eigenlijk met de twee willen wachten tot die andere nummer 1 hebben gehad. Ze dus zei, ja, daar moet drie maanden tussen zitten. Nee, dan deed je die maar, ze was nu 2. En dan straks, dan in twee groepen 1. En daarna, de hele groep. En jij gaat morgenmiddag bij je moeder tussen de middag eten. Vindt het, vind het een beetje, het komt een beetje vreemd bij me over dat ze niet spontaan ja heeft gezegd. Maar misschien is dat je moeder wel. Dat die over dingen nog eens heel goed na moet denken. Maar moet zij misschien nu meer, heeft zij verantwoordelijk naar die stiefvader van jou of die vriendjes die in nu leven? Zegt uh, Jan, ja. Ik voel daar gewoon iets bij. Ik heb het gevoel, als jouw moeder alleen was, dan had, jij de, had je het antwoord al geweten. Dan had je het antwoord al geweten. Ja. Maar. En nu is het nu is alleen maar de vraag: wat weegt voor haar het zwaarst? Haar kind? Of haar angst zal ik het niet noemen, maar ik zal zeggen voorzichtigheid naar die man. Nou, dat was voor jou helemaal, voor jou helemaal niks van te merken, hoor, Theo. Helemaal niks van te merken, want je was gewoon ontzettend helemaal goed zat je in je energie. En het ging gewoon allemaal vanzelf. Dus daar was helemaal niks over te zeggen hoor. Daar heb ik niks van gemerkt. Je was gewoon lekker jezelf. Alleen wil ik één ding van je vragen. Ja, Jan, moet ik goed luisteren? Dat, is, dat, dat, dat, dat moet je niet aan mij toe-eigenen, dat krijg ik van door. Terwijl ik allemaal rekening houden, terwijl ik met mijn programma bezig ben, ben ik ook een beetje verbonden met de andere sfeer. Dus wanneer er vragen komen, kijk, het heeft niet voor niks het spiritueel praathuis. Dus op het moment dat er vragen komen, krijg ik die dingen vanzelf door. Dus ook, ik krijg dat gewoon zo door. En nou even aan Theo, vraag vraag: even heeft Koen niet er, er, er, ervaren dat ze reiki, dat uh, haar reiki hebben gestuurd. Heeft ze daar iets van gemerkt of heb je gemerkt dat ze anders was toen je thuis kon of zo? En dat wil ik toch wel even weten, want zij wist niet dat wij haar zouden sturen. En we duiden ze dan belangrijke en Nee, die wil niet naar binnen, brengen. Wacht maar af, Jan. Oh, ze zegt van nee, maar zij ziet verbetering. Ja, dat heb je toch altijd. Daar kun je niks. Maar dat laten we gewoon maar voor, zo wat het is. En het kan ook zijn, dat een het um, beter ervaart, want je hebt wel gemerkt, dat de personen die er echt voor zijn dan zitten, ja, die is er al zitten zo van, en nu voel ik, uh, wil ik rijk krijgen, dat die het juist ook heel sterk binnenkregen. Dat wil niet zo zeggen dat wij wel de gevoelens van hun binnenkregen. Die waren wel goed. Dus al, degene waar we Rijkje naartoe stuurden, en waar wij dingen van doorkregen, en we belden die mensen op, klopte wel, dat die gevoel, dat wij verbonden waren in gedachten met die persoon, dat we wel voelden aan ons lichaam, aan ons weer gaan, wat die persoon, wij die persoon knelden. En dat hun het dan net niet gevoeld hebben dat ze rijk kregen? Ja, dat is gewoon zo. Ja, dat wil ik niet zo zeggen, maar je zegt het mezelf. Kon eh, je ontkent alles altijd over, al, dat is gewoon zo. En wij bij wel gemerkt dat de mensen die er echt voor zijn gaan zitten, die wisten dat we gaan sturen, dat die het ook heel duidelijk hebben gevoeld. Dat is ook het mooie. Kijk maar, het is, het is zo, lieve mensen. Ik zal je wat vertellen. Anita die zat toen met die echt schuil. Maar toen was de man was bij haar weg geweest een paar dagen. En Toen kwam hij huilend aan de deur en smeken. Omdat hij weer uh, met haar samen verder wilde met de kinderen. Want het was maar een bevlieging. En hij hield veel meer van haar, van haar 200% meer als van die Griet tussen een heel, heel vrouw. Toen weet ik nog dat ik tegen hem zei, Stan, weet je, dit wel zeker. Want het is niet zo dat je op een paar weken toch zegt, dat je nog met dat gevoel zit. Nee, ik weet het voor 100% zeker, want dan moet je niet terugkomen nu. En dan niet aan de kinderen geen valse hoop geven. Nee, dat, was, dat betekende niemand zoveel op de wereld, als dan niet aan de kinderen. Maar na een paar weken zat ik op een avond, zaterdagavond, hij was alweer terug, kreeg in één keer het gevoel dat ik haar niet naar Rijken sturen. Ik ging naar mijn toe. ik woonde toen in België, ik had er een heel prachtig huis en ik had daar een speertelweer kamer helemaal door mezelf. Dus ik ging daar in toe en ik zat daar en ik ging haar niet naar Rijken sturen. En ik voelde me zo op dat mijn keel dichtgekneept werd en heel erg beroerd was en ik ging haar rijk sturen. En de andere dag gebelde niet aan mij om zeven uur. Ze zegt ze, mam, heb jij mij gisterenavond om elf uur rijk gestuurd? Ik zeg, ja, dat heb ik gedaan, lieve schat. Nou, mam, ik wist niet meer wat ik moest doen. Ze zegt ik wist niet meer wat ik moest doen, zegt ze. Ik was zo radeloos, ik wist niet meer wat ik moest doen. En toen in één keer voelde ik dat ik rijken kreeg, en toen wist ik in één keer wat ik moest doen. Zegt ze, ik heb mijn een in afgedaan. En die heb ik bij op zijn laakkastje gelegd. Zegt ze, alsjeblieft, hier is mijn ring. En ik ga nu de echtscheiding aanvragen. Zegt ze, want hij zit weer hele dagen voor zich uit te staren. En als ik dan vraag wat is er, dan zegt ze, er is niks. Zegt dan ze, nou kom je morgen, vandaag maar eens naar mij. Dat was dan zondagsmorgens En ze kwam want de kinderen waren toen bij mij. En ze kwam zondags zat ze in de kamer, toen kwam ze naar me toe in de, in de gang. En ze huilde, ja, mama, ik weet het niet meer wel." En ik zei, laat het maar aan mij over. Ze zit naar de kamer, toen zit tegenstander. Nou wil ik hebben dat je eerlijk wordt tegen Anita. En dat je niet zegt, het is maar een gevoel. Jij moet zeggen dat je verliefd bent op die manier. En dat, je, dat, dat die verliefdheid voor haar sterker is als jouw gevoel voor de, Anita en de kinderen keek hij mij aan, toen zegt, als hij dat tegen is dat waar, Stan, wat de sman dan zegt. En toen zegt ze, ja, ja, jullie mij wel gelijk, denk. Nou, ze zegt, ze hebben toch de goede beslissing genomen van morgen. Dus je kunt nu vertrekken vandaag, want ik ga de scheiding aan nou, Hij is nog steeds bij die vriendin na 14 jaar. Ja, die leeft als kattenhoofd, maar dat maakt niet uit. Maar dan kun je zien hoe dat dan niet had. Dat dan niet dat dat voelde in Nederland, terwijl ik in België woonde, dat zij voelde dat ik haar toch die rijkje had gestuurd. Maar dat ik natuurlijk telepathisch het gevoel doorkreeg ik moest een kind, moet ik rijk sturen. En ik doe daar wel meer, zo s'avonds. Dat de kinderen zo, dan denk ik, zo wel eens op de bank en dan denk ik, ga iedereen eens even rijkje op opsturen. sturen. En dan zeg ik dan niet dat de andere dag, hè. En man, had ik eerst daarnaast weer rijkje niet gestuurd ja, toevallig wel, ja, ik voelde het, zei ze. Dus dat kun je toch zien, en mijn kleinkinderen zeggen het ook, nou, dat is toch een knul van bijna twintig, en een kleindochter van bijna zeventien, zou je denken, nou, die jeugd is er helemaal niet meer bezig, maar die voelen het ook. En ik weet zeker dat ze vanavond rijker gestuurd hebben, de lui, van mijn heup, ik heb ook specifiek gevraagd, of ze op mijn heup reikje sturen Dus als ze, die, en het is dus ook net, die, die heup, Anders aanvoelt. Dus we wachten wel af. Maar weet je wat zo mooi is, en dat wil ik nog even met jullie delen, en ook met Krijn en met Ineke en met de rest allemaal. Hè? En, ah, en met Elisabeth en Guus en Ingrid. En Jan en liedebij. En Tom en Dona. En Theo. En met operette van Redraet en mijn luisteraars wil ik dat toch even delen. Het is wel ontzettend mooi wanneer je een dag, dag zo'n rijk doet met mensen dat je dan een ene keer tot besef komt, dat het is ook voor jezelf ook wel eens weer goed, om weer eens even een, uh, een opfriscursus te hebben, dat je dan op een bepaald moment toch uh, ervaart dat, dat er zoveel mogelijkheden zijn die je in hebt, die je ook voor jezelf kan gebruiken en dat je daar eigenlijk altijd aan voorbij gaat. Dan denk ik ook bij mezelf, want gisteren, want ik weet niet of jullie kunnen die kracht, die krachttraining, hè, dat je zo moet gaan staan, en dat je dan uh, moet proberen, de ene hand met z'n tweeën de de op je schouder, en de andere hand op je pols, en jij houdt je hand, hand gewoon zijwaarts recht. En dan zegt die ene, zegt tegen jou, uh, je hand moet recht houden. En die, en die andere, die probeert hem naar beneden te drukken. Dat lukt dan niet, want dan blijft hij gewoon recht houden. Maar, dan wordt er gevraagd, nu de, ga je op dit moment even denken aan een pijnlijke situatie. Dus dat iets wat in jouw leven jou heeft pijn gedaan, wat jouw verdriet heeft gezorgd. Ga je even wel denken. Nou, wat doen ze dan? Dan moeten ze weer dezelfde handeling doen en dan weer op die arm drukken en dan de geheid dal je hem naar beneden. Want, en daar wil, wil je al zien dat er vele situaties die, wij hebben, die, die we meegemaakt hebben die, die ons de ontkracht ondernemen. Zonder dat ze er ons eigenlijk bewust van zijn. En toen hebben we naar de rand, ze moeten gaan zitten, en toen hebben ze even vijf minuten uh, energie moeten sturen naar die situatie. Toen moesten ze die oefening weer doen, en toen bleef ze weer, bleef de armen mooi rekken. En dan kun je zien, hoe terwijl hun dat al doen waren, heb ik ook even van binnen in me uh, rijk staan sturen, ook naar pijnlijke gebeurtenissen, die ook mij zijn overkomen in mijn leven. En toen was het dan net, of in mijn heup, want ik denk dat dat er ook veel aan de grondslag ligt, in mijn heup begon net het van binnen, het begon te jeuken in mijn heup. Maar nu die pijn had, en zit die stijfheid, begon het in één keer te jeuken van binnen. En, en dat is wel zoiets mooi, en Theo kan het beamen, hoe dat, dat gegaan was. Ze stonden er ook heel erg verpletterd van, maar dat is heel erg leuk om dat um, zo, te, zo te doen. En als ik dan iemand er geen eens gereikend voor gehad of kun je op een zo, kan ik ook eens een keer op een zamen doen. Het is toch hartstikke leuk, om dat te ervaren. Hoe dat bepaalde situaties, waar je niet aan denkt, je helemaal uit je energie kunnen halen. En dat is natuurlijk best wel heel mooi. Maar lieve mensen, ik ga, het oh, is nog geen, uh, nog geen tijd, nog vier minuten. Dus daarvoor, het is gewoon, uh, het is gewoon ze moeten dat het eigenlijk was wat meer hè, voor onszelf ook gebruiken, maar dat vergeten we nog wel, alles een keer. Dat ik wel. Ik ben zo mensen. Ik, ik vergeet het al weer. Maar, dan, maar zo met zo'n groep mensen, en terwijl hun de symbolen ook leren zijn, uh, we, we hebben lekker een soep aan het koken geweest, Corijn. Uh, Moet ik nog aan jou denken gisteren, toen we mijn soep aan het koken was? Want dat kan ik dan, hè, terwijl ze in zijn. Want ik heb het thuis gedaan, hè. Want in mijn centrum zou het zo heet geweest zijn. En ik ben gewoon blij dat ik uh, dat, ik thuis, dat ik het thuis gedaan heb. Als je me je voorstellen. Ja, dat kan ik nu niet meer halen, Ineke. Het is nog, drie, nog maar drie minuten meer. Maar dan doen we een... Doen we zaterdag in avond met Theo, dan ben je er ook weer. Dan gaan we zaterdag in avond gaan we, dan gaan we een afstandsbehandeling uh, geven. Maar doe Ineke mee als ze er is. En uh, kei. de Theo en Jan. Elisabeth, weet je dat het Elisabeth een rijkje al heeft? Ja, het was er, nou, dat was inderdaad. Ik had er eerder aan moeten uh, denken. Ja. Uh, Romy, uh, dat wil ik even zeggen. De vader was gisteren bij mij, want die bij mij rijk één gedaan gisteren. En hij, hij vertelde dat Romy, uh, bij de juffrouw waar ze nu in de klas zit, uh, al begint te lezen in de klas. Ze doet het wel heel zachtjes, maar ze begint al te praten in de klas en te lezen. Want Dat is, dat is natuurlijk uh, ten voordele van die juffrouw. Daar heeft ze vertrouwen in. Dus ze is wel heel zachtjes, maar ze praat nu al in de klas en ze leest al voor. Maar dat is al heel wat. Dat is, vind, ik, uh, vind ik al geweldig. Maar lieve mensen, ik wens jullie morgenavond, allemaal, een geweldige avond. En laten we allemaal heel blij en gelukkig zijn als Nederland naar de finale mag morgen. Ik heb in ieder geval met de buurvrouw van nieuw -Loop. Uh, even kijken, hoor. Uh, 60 en met de buurman van 58 en zijn vrouw afgesproken als Nederland zondag in de finale komt dan doen we lekker hier bij mij barbecuen en dan gaan we met z'n allemaal gezellig televisie kijken. En in ieder geval we hebben er alle hoop op dus laten we allemaal morgen positieve gedachten sturen naar die mannen en dat ze het waard zijn en dat ze mogen winnen. Allemaal heel iets. Nog een prettige week.